8 uur, het NOS-journaal, Remol Serre. Nederland helpt China met zuivel. Doden bij opstand Libiërs tegen militie. En SBS wil van Vrouwenkanaal een gokzender maken. De Wageningen Universiteit en Friesland Campina... gaan de Chinese zuivelsector helpen... met het verbeteren van de productie, de kwaliteit en de veiligheid. Daarvoor richten ze in China een onderzoeks- en kenniscentrum op...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 Hulpverleners in de Libische hoofdstad Tripoli roepen om bloed te doneren voor slachtoffers van gevechten tussen militieleden en burgers. Bij die zware gevechten die gisteren zijn begonnen, zijn meer dan 30 doden en honderden gewonden gevallen. Tot diep in de nacht waren er schoten te horen bij het hoofdkwartier van de militie. De gevechten braken uit na een oproep van premier Zaidan. Hij riep de hulp in van burgers om een einde te maken aan de macht van de milities.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 Bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City is schatser Koen Verweij derde geworden op de 1500 meter. Hij verbeterde met zijn tijd van 1 minuut 42 28 honderdste seconde wel het Nederlands record dat sinds 2007 op naam stond van Erwin Wennemars. Winnaar van de 1500 meter werd Amerikaan Sony Davis voor zijn landgenoot Brian Hansen. De eerste wereldbekerwedstrijd, 1500 meter van het seizoen... werd vorige week nog gewonnen door Verwij. Wilfred Bauma stopt als profvoetballer... zegt de 35-jarige voormalige international... in een interview met het Eindhoven's Dagblad. Het contract van Bauma bij PSV werd deze zomer niet verlengd... en sindsdien was hij clubloos. Hij veroverde met PSV vier landtitels... en speelde ook voor MVV, Fortuna Sittard en Aston Villa in Engeland. En dan het weer vanochtend nog wolken, mist en nevel. Vooral vanmiddag af en toe zon. Het wordt 9 graden. Morgen is het bewolkt, soms wat regen. En na het weekende blijft het wisselvallig. Het wordt geleidelijk kouder. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Geen files, wel een waarschuwing. Want in het hele land, behalve in het noorden, komt plaatselijk dichte mist voor.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 Hele, goedemorgen, het is zaterdag 16 november. De hulpacties voor de Filipijnen komen op gang. Koen Verwij heeft een nieuw Nederlands record op de 1500 meter geschaad, zo hoort hem zo. En de Sint is onderweg naar Groningen, als het allemaal lukt natuurlijk. We bellen zo eventjes met de hoofdpiet. De verkeerde kant uit? Ja. De verkeerde. Oh! <lacht> nee, dat zie ik. Te. Ik moet misschien even een klein beetje bijsturen, ja, Sinterklaas. Ja, als dat maar goed komt, gaan zo dus bellen. Maar we beginnen met de onrust in Libië. Wat gisteren in de Libische hoofdstad Tripoli begon als een vreedzame demonstratie... is uitgelopen op een bloedbad. Militieleden in Burger openden het vuur toen de demonstranten naar hun hoofdkwartier oprukten. Daarbij vielen tenminste 31 doden en 400 gewonden. midden correspondent Sander van Horen. Sander, dat is een enorme geweldsexplosie. Waar komt die vandaan? Ja, het vrangen is dat die demonstranten juist naar die militie toe gingen... om te demonstreren tegen hun aanwezigheid. Omdat die demonstranten vinden dat zij de wetteloosheid... in de hoofdstad in de hand werken, die milities. En ja, Juist toen werd er geschoten en dat is eigenlijk de hele nacht doorgegaan. En dat is precies waar die demonstranten bang voor zijn. Dat door de aanwezigheid van die milities... Tripoli uh, steeds meer wegzakt in een, in een spiraal van geweld... zoals we dat al eerder al hebben gezien in die andere stad in uh, Libië, Benghazi. Ja, wat zijn dat voor milities? Waar zijn die op uit? Wat willen ze? Eigenlijk gewoon uh, macht en invloed. Het zijn milities uh, zoals deze ook. die uh, tijdens het omverwerpen van uh, kolonel Gaddafi. natuurlijk heel veel werk gedaan hebben. Zij waren eigenlijk uh, het rebellenleger. Alleen dat bestond uit een lappendeken. van lokaal georganiseerde milities. Uh, deze uh, was bijvoorbeeld uit Misrata, een uh, stad in Libië. Zintan is een andere stad waar heel veel. Gewapende gewapenden mogen altijd zitten. En nadat Gaddafi gedood was, was er even een kleine beweging... die zei al die milities die moeten hun wapens inleveren... en die moeten onderdeel gaan uitmaken van het leger. Ja, dat is in onvoldoende mate gebeurd. En in sommige steden, zoals in Benghazi, loopt dat volledig uit de hand. Heeft de politie en het leger niets te vertellen. En de angst bestaat dus dat dat nu ook in Tripoli het geval gaat zijn. Het klinkt als een land waar wetteloosheid heerst. Ja, dat is een eufemisme lijkt me. De premier, zei Daan, die is een maand geleden zelf korte tijd door een militie opgepakt. Dat kon zomaar, die is gewoon zomaar van straat geplukt. Er zijn regelmatig schietpartijen, vergeldingsacties en dergelijke. En het leger en de politie zijn gewoon onvoldoende bij machten om daar tegen op te treden. En die premier, zei Daan, die heeft ook al gesuggereerd dat het zonder hulp van het buitenland eigenlijk niet lukt. Maar is dat realistisch, dat het buitenland hier gaat helpen? Ja, het is een wespennest waar je, je dan in steekt. Ja, maar ik denk, ik denk dat het wel. Ik denk weer een andere situatie waar iedereen aan de buitenkant staat toe te kijken. Uh, Li Libië is om een aantal redenen toch weer anders. Uh, om te beginnen zit er veel olie. Uh, en die olie, ja, dat moet niet in handen raken van die milities. Dat is nu wel het geval. Uh, het tweede is dat uh, Europese landen daar heel dichtbij liggen. Italië, om maar eens eentje te noemen. Frankrijk heeft het toch ook wel vrij grote belangen. Dus ja, ik, ik sluit niet uit dat er op een gegeven moment iets gebeurt vanuit het Westen. Maar dat zal dan, zeggen mensen, in NAVO... Verband. Verband moeten gebeuren en dan ben je wel weer een paar stappen verder. Ja, in de tussentijd. Ik vulde jou eventjes aan omdat je woorden eventjes wegvielen. Oh, Vandaar. Nee, daar kan ja. jij waarschijnlijk niks aan doen. De verbinding, Sander, ja. dan moeten we het meedoen. Uh, dankjewel voor uh, je verhaal. Sander van Hoorn, was dat? Van over de hele wereld wordt er hulp naar de verwoeste delen van de Filipijnen gestuurd. Maar de Filipinos zelf doen ondertussen ook wat ze kunnen om elkaar te redden. Er zijn veel initiatieven om de medemens te helpen met overleven. Zo delen politieke partijen en rijke particulieren voedsel uit. Verslaggever Matthijs van der Wiel, die bezocht zo'n voedselpunt. In deze straat in Ormok worden straks voedselpakketten uitgedeeld. De menigte staat achter een afzetlint... In de brandende zon. Ze staan er al uren. Hier is een kantoor van een parlementslid. De partij gaat voedsel uitdelen. En daar kijkt niemand van op. In de getroffen gebieden rijden er ook politieke partijen rond... met vrachtwagens beplakt met partijposters. Alleen kan het uitdelen nog niet beginnen. Er is geen politie... Er moet eerst politie komen met deze ongeduldige menigte. Politici doen het, maar ook particulieren die het kunnen betalen. Hier worden pakketten gemaakt, plastic tasjes. Er is net weer een vrachtwagen van de boot gekomen, vol voedsel. Noedels en ingeblikt vlees. De organisator is meneer Suazo uit Ormoc. Hij heeft mensen aan het werk gezet. We have a group that does the packaging. We have a group that does the shipping. We have a group that does the distribution. We just want to help our brothers who are really in need. Zijn vrouw helpt bij het inpakken. We just had our first first. De eerste uitdeelronde zitten al om. En ze bereiden nu de volgende voor. Hetgeen is dat hier in Ormok er wel weer voedsel verschijnt in de stalletjes op de markt. Er is van alles te koop. Waarom zijn dan toch zoveel mensen afhankelijk van die pakketten? They don't have the money because how much money can you keep in the house? And if your house is destroyed, everything is wet. And Hoeveel uh, geld heeft iemand hier I in huis? No bank. De banken zijn al een week gesloten. No bank right now. Meneer Suazo is een van de velen die zoiets doen. Well, there are a lot. There are a lot. We can do things on our own to help our countrymen. We'll do it. It's difficult to always depend on government. Je moet niet altijd op de overheid rekenen. When we as citizens who are able to help, we have to help. Dan kiest u de liever voor om zelf met de boot eten te halen en dat zelf rond te brengen dan om geld te storten. Well, we believe we can do it faster. Geen bureaucratie. no red tapes and so on. We can go directly. There are no hassles. Dit gaat veel sneller. Matthijs van der Wiel vanaf de Filipijnen. Na maandag is er dus die grote televisie en radioactie van de samenwerkende hulporganisaties. Uiteraard om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Daar praten we even over verder door met René Bekkers van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Die onderzoekt dit soort acties. Goedemorgen. Goedemorgen. Er zijn verschillende verhalen. Gisteren, één vandaag. Dat zegt van 59% van de Nederlanders wil niet geven. Vandaag bijvoorbeeld de Telegraaf. Grote kop, Nederland geeft gul. Uh, is alle twee waar? Ja, misschien wel. Um, kijk, het resultaat van één vandaag is een peiling. Um, uh, het, het zegt eigenlijk dat, uh, dat mensen nog niet helemaal overtuigd zijn... Dat het geld ook goed terecht komt. Dat willen ze eerst weten. Ja, want dat is eigenlijk een beetje de bottomlijn. Men is niet overtuigd dat het goed terecht komt, wat we eigenlijk ook een beetje hoorden in de reportage net van Matthijs. Ja, kijk, er zijn natuurlijk altijd mensen die, uh, die sowieso geven. Uh, en daarnaast is er een hele grote groep Nederlanders die nu de vraag stelt: van ja, uh, waar komt mijn geld terecht? En uh, naar aanleiding van de aardbeving in Haiti kun je die vraag natuurlijk ook goed stellen. Omdat men daar heeft gezien dat het niet allemaal goed terecht is gekomen. Juist, het blijkt soms heel erg moeilijk te zijn om geld dat wordt ingezameld en gul wordt gegeven... dus de telegraafklop klopt ook, in Nederland geven we gul... om dat geld om ook, om dat ook verantwoord uit te geven. Ja, worden we ook wat agwanende door van die berichten over du Zes? waar ook behoorlijk wat is, niet alleen aan de strijkstok is blijven hangen... maar gewoon verkeerd gebruikt is? Nou, kijk, du Zes is een, is een vreemd verhaal. Uh, daar is eigenlijk helemaal uh, niks, zou ik daarmee willen zeggen, aan de strijkstok willen blijven hangen. Daar is heel weinig blijven hangen aan de strijkstok. En ook uh, internationale hulpacties die de SHO doet... die zijn eigenlijk heel erg kosteneffectief. Daar door de, juist door de samenwerking kunnen zij heel goedkoop heel veel geld inzamen. Ja, maar dat toch blijft dat beeld hangen. Even bij 6, het beeld blijft hangen van... nou, dat is er allemaal misgegaan. Je ziet het ook in de uh, inschrijving daarvoor, uh, dat evenement. Men heeft een bepaald beeld ervan. En dat is negatief. Precies. Dus het is wel belangrijk om dat beeld te corrigeren. Ja, en dat moeten nu, in dit geval, om weer terug te gaan naar de Filipijnen, die samenwerkende hulporganisaties, die SHO doen. Maar hoe kunnen ze dat doen? Ja, ze kunnen, ze kunnen natuurlijk op wijzen dat de Algemene Rekenkamer alle bestedingen controleert. Um, uh, ze kunnen er ook op wijzen dat Nederlandse hulporganisaties over het algemeen heel erg verantwoord omgaan met bestedingen. Um, en ja, de, mensen zouden daardoor overtuigd niet te worden. Ja, maar de Rekenkamer ja, die, die controleert volgens mij niet. Die geeft alleen toch ad, ad, adviezen. Mensen willen misschien iets onafhankelijks... En, en gewoon ook zeker weten dat het terechtkomt. En zeggen dan vaak, als ik het geef aan een particulier... dan weet ik zeker dat het op de plek terechtkomt. Ja, dat, uh, die afweging die maken mensen misschien, dat snap ik. Um, je moet je ook afvragen hoe effectief is die hulp dan vervolgens. Kijk, als iedereen met zijn eigen particuliere stichting... Uh, aan de gang gaat om geld te werven en dat uh, te proberen goed te besteden. Ja, dan zitten we eigenlijk een heleboel kleine initiatieven te financieren... die misschien beter af zouden zijn als we dat geld allemaal bij elkaar leggen. En dat doet de SAO. Ja. En um, nu, want uh, ik, ik, we hadden het net al eventjes over de kop in de Telegraaf van Nederland geeft gul. Zo'n economische crisis, heeft dat dan nog uh, invloed uh, daarop? Ja, kijk, uh, mensen die kijken toch een beetje naar uh, hun gevoel van financiële zekerheid... dat bepaalt of ze uh, geld willen geven. En in Nederland uh, is het klimaat voor de fondsenwerving de afgelopen jaren niet beter geworden. Het is zelfs slechter geworden. Het loopt wat achter op het consumentenvertrouwen. Uh, er is ook een index voor donateursvertrouwen... ...en uh, die loopt eigenlijk altijd uh, wat achter op het uh, consumentenvertrouwen. Dus als het vertrouwen in de economie naar beneden gaat... ...gaat het vertrouwen in het geven eigenlijk ook omlaag. Ja, dat belooft niet veel goed voor komende maandag. Nou, ja, ja kijk, um, de ramp heeft natuurlijk wel een aantal kenmerken... ...waardoor het een, uh, een, een, een iets makkelijkere ramp is, zeg maar, om geld voor op te halen. Uh, omdat het een natuurramp is en mensen er niks aan kunnen doen. Het is een enorme ramp. Uh, mensen zien er overal uh, opnieuw iets over... Dus ze weten ervan en ze zien ook dat, uh, dat, dat hulp nodig is. Meneer Beckers, ik dank u wel voor uw toelichting. En komende maandag is dus die grote actie van Giro 555. Hoe ligt de haven in Groningen erbij? En is de boot met Sinterklaas en de Zwarte Pieter erbij na? Dat hoort u zo. Het NOS Radio 1-journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Met de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... heeft Koen Verweij het Nederlands record op de 1500 meter verbeterd. Oude record uit 2007 stond op naam van Erbe Winnemars. De recordtijd was niet genoeg voor de zegen. Maar toch kijkt Verwij tevreden terug. Verslaggever Sebastian Timmerman die sprak met hem. Ik neem aan dat uh, als je een Nederlands record hebt gereden... dat dat uh, een eventuele bijsmaak van een nederlaag wel wegspoelt...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 Sinterklaas en de Zwarte Pieten, ze komen vandaag aan in Nederland. De winkeliers hopen op extra omzet, Konden we eerder deze uitzending al horen van Jeroen Schutijzer. Zeker nu de discussie over Zwarte Piet veel aandacht heeft getrokken. Groningen ontvangt vandaag de Sint. Verslaggever Martijn van der Zanden staat al op de kade. Martijn, uh, ja, het, het, het duurt nog eventjes, maar uh, is Groningen er al helemaal klaar voor? Ja, ik denk het wel. De stoomboot is uiteraard nog niet in zicht. Het is hier eigenlijk nog wel vrij rustig hier in de Zuiderhaven. Ja, de dranghekken staan klaar. Er hangen mooie doeken op. Welkom in Groningen. Ik vraag me overigens af of die doeken niet iets te hoog hangen... omdat kleine kinderen niet eroverheen kunnen kijken. Maar dat gaan we straks zien. Um, ja, en verder er wordt wat geoefend met de muziek. De auto's die langs de route stonden eventueel... die zijn weggehaald. Uh, dus volgens mij moet het hier een heel eind gaan lukken. Um, het is nog niet heel druk. Wat ik al zei, ik zie wel her en der wat kinderen. Kijk, hier zijn er een paar aan het oefenen. Laten we eens even meeluisteren om te kijken of dat goed gaat. misschien Nou, hartstikke mooi. En zijn jullie inderdaad een beetje lief geweest? Ja. Ja? En jij? Ja. ja je knikt ja? En jij, ben jij lief geweest? Ja. ja? En jij, ben je ook lief geweest? Ja. ja? En uh, gaan ga jullie nu al hier staan of komen jullie gewoon even kijken? We zijn gewoon een beetje aan het rondlopen. En straks, waar sta, waar sta je straks als Sinterklaas aankomt? Nou, dat weten we nog niet. Want we zijn al zes uur ons bed uit gegaan. Dat is ook heel vroeg. En om zeven uur zijn we weggegaan ongeveer. Waar moeten jullie vandaan komen? Boerakker. Ja, uit Boerakker dus. En nou ja, er zijn nog een paar kinderen meer hier, maar ja, heel druk is het hier nog niet. Nee, maar de kinderen kijken er al wel naar uit. Dus, um, en, en, en die stoomboot, kan, kan die überhaupt de haven in? Want het is mistig in de grote delen van Nederland. Hoe is het in Groningen? Uh, nou ja, de mist is hier eigenlijk wel opgetrokken. De ochtendmist, de Martini-toren is vanaf hier ook weer zichtbaar. De vlaggen die staan er al op. Uh, en ze hebben geoefend met een soortgelijke boot gisteren. Uh, dus ik denk dat het wel goed gaat komen hoor. Ja. En zijn er met het over op de discussie, u weet wel over Zwarte Piet en dergelijke, nog extra maatregelen genomen? Nou, ik heb daar gisteren de burgemeester nog even over gesproken. En hij zegt, nou ja, we zijn er uiteraard alert op. Hè. We leven in een vrij land, zei hij ook. Als mensen willen protesteren, dan mag dat eventueel. Uh, maar wel, hè, de openbare orde moet niet in het gedrang komen. Dus daar letten ze wel heel erg scherp op. Uh, wat we ook weten is dat er bij de gemeente of politie in ieder geval geen verzoek is gekomen... tot een demonstratie of een protest. Dus in ieder geval niet officieel. Uh, dus ja, ze zijn er alert op. Ze wachten het af. Maar ja, wij hebben in ieder geval nog niet gehoord dat er een, een groot protest hier gaat gebeuren vandaag. Goed, hoe laat komt die aan? volgens het schema, als het allemaal lukt? Ja, als het allemaal goed gaat, want er waren natuurlijk wat toestanden... dat ze de staf vergeten waren en weer terug moesten. Maar als het goed is, rond 12 uur zou ik op deze plek waar ik nu hier sta... en waar ik over het water uitkijk, de stoomboot in de vetten moeten kunnen zien. Nou, we gaan eens even contact leggen met die stoomboot. Uh, de Hoofdpiet. Uh, meestal praat ik... Uh, ja, oh, hé, hey, ik hoor hem, ik hoor hem. <laughs> hallo, hallo, over. Meestal praten we met Sinterklaas. Uh, maar ja, we hebben de Hoofdpiet aan, aan de lijn. Goedemorgen, Hoofdpiet. Hoor ik, dat komt goed door. Dat is allemaal een klein wonder. Ja. Dat dit nu allemaal doorkomt. Ja. Met en... de mist en de zee om ons heen. Maar het is gelukt, het is gelukt. Het is gelukt, want uh, ik begreep dat uh, de, de stoomboot de afgelopen dagen wat rondjes heeft gevaren. Rondjes heeft gevaren? U ging toch de verkeerde kant op? Daar weet ik niks van. Oh nee. U was de staf toch kwijt? Jo, ja, ja nou ja. Ik heb, er zijn eigenlijk op iedere intocht kleine. Ja, oneffenheden. En die gaan we dan gladstrijken. Dus dan maken we eens een klein omweggetje. En we moeten nog wel eens even iets ophalen. Dat zou de, st de stap. Oh, dat, is, dat is doorgekomen. Ja, ja. Dat is heel belangrijk. Die stap, daar hangt heel veel van af van Sinterklaas. Dus we zorgen dat dat in orde is voor we aankomen. Ja. Ja. De juiste koers dus gevonden. En, en, en Groningen is in zicht. Dat, dat is nou nog niet helemaal zoals ik het wil zeggen. Laten we zeggen, um, uh, psychologisch is Groningen in zicht psychologisch is Groningen in zicht. Nou ja, ja, we, voelen, we voelen Groningen wel, maar we, maar we zien het toch niet, niet helemaal. Het is in het hart eigenlijk. Ja, in, in ons hart zijn we eigenlijk al in Groningen. Dus ik hoop dat de mensen dat ook kunnen waarderen. Ja, precies. Op nou, dat wordt zeer op, prijs gesteld. zeer op prijs gesteld. Ja, maar we gaan ook proberen om er echt te komen. Dat gaan we absoluut proberen. Ja, want u wordt verwacht. Hè. Vanaf 12 uur. Iedereen staat er klaar. Onze verslaggever staat er klaar. De kinderen zijn er. horen Heeft we dat net wel? al. Ja, Zo, ik ben er niet echt maar komen er inderdaad wel uh, mensen om ons te ontvangen? Dat is wel het idee. Hè? Ja, het is wel het idee. Er waren zelfs ja. al twee kinderen die net op de kade al aan het uh, lopen waren. Die waren al een beetje zenuwachtig of u wel zou komen. Al? Nu al, nu al, moet oh, u gaan oh, aangaan. Oh, ja, Ja, ja, dat is mooi. Ja. Er is wel veel over gediscussieerd over u, over Zwarte Piet. Heeft u daar iets van meegekregen, half Piet? Uh, daar heb ik eigenlijk niet veel van meegekregen. Ja, wij, wij wonen toch in een ander land met z'n allen. En wij zijn eigenlijk maar drie weken per jaar in Nederland. En dan uh, weten wij eigenlijk niet beter dan dat ieder jaar als we inkomen... er uh, ongelooflijk gediscussieerd wordt over alles en nog wat. En, en daar worden wij dan ook wel uh, geacht uh, uh, iets van te weten en over mee te kunnen praten. Maar dan moeten wij iedere keer maar weer uh, de mensen teleurstellen. En Vooral de journalisten. Uh, ja, wij hebben een heel aparte taak in dat land. Wij moeten proberen in drie weken lang... 36 miljoen cadeautjes op de goede plek te krijgen... En... Eigenlijk is dat al wat aan de ingewikkelde kant voor ons. Ja. Dus nee, ik heb, uh, ik heb daar eigenlijk niet zoveel uh, uh, van gehoord. Nee. Het moet al... Maar ik twijfel niet aan Nederland. Uh, ja, het zijn We zijn handen. natuurlijk dat een niet discussieland. Niet land, hè? Ja, het, ja. het moet allemaal anders. Ja. Dat is jullie, eigenlijk... hebben zoveel, jullie hebben zoveel tafels om elke avond aan te schuiven. Eerst met eten erop en daarna met, met, met microfoons erop. Dus ik, ik twijfel, het zou me ontzettend tegenvallen als er niet geweldig gediscussieerd was over ja. ons. Ja. Ja, misschien een, een idee om aan een van die tafels even aan te schuiven. Binnenkort en daar ook nog uh, even uh, over mee te praten. Is er nog tijd denk, voor? Ik denk niet dat er één haar op mijn hoofd is die, die daaraan denkt. Nee. <laughs> ik heb het ze allemaal gevraagd, maar dat, nee, dat, dat, zou, dat zou niet gaan. Nee. Maar het feest is het feest, het feest blijft het feest. Ik, ik, ik, ik, ik las een, een Twitter. Ik weet niet of u zelf twittert, of u al zo modern bent. Maar Pietje Paniek twittert. Ja. En die zegt, we gaan er een oer-Hollands kinderfeest van maken in Groningen. Verpest het alstublieft niet. We hebben eigenlijk uh, nooit anders gedaan. Dus ik, nee, er is nog nooit iemand geweest die zo'n intocht op wat voor dan ook heeft weten te verpesten. Ook als mensen uh, ergens tegen willen protesteren en uh, er zijn altijd, er is, daar is altijd van alles, allerlei redenen voor. En uh, dan moeten ze dat natuurlijk gewoon doen. Dat is uh, geen, enkel, geen enkel probleem. Want ze krijgen ook pepernoten, ze krijgen warme chocolademelk en ze worden er helemaal bij gehaald. En een ei over de bol en vanavond de schoen zetten. En, en ze mogen ook een schoen zetten, ja. Hofpiet, uh, handen aan het stuur, aan het roer heet dat. En op naar Groningen. Wij zien er enorm uit. Ja. Veel plezier vandaag. En dank u wel voor het gesprek. Hè. Top over een paar uur. De zaterdagochtend gaat verder hier ook op deze zender Radio 1 met Peter en Mieke. Die laten zich vandaag trouwens uitbetalen in bitcoins. Ik denk dat Peter en Mieke wel een paar honderd bitcoins waard zijn. Als u denkt, waar heeft hij het over? Dan moet u vooral blijven luisteren. Ze hebben het ook nog over een iPad voor ouderen. En te veel brood eten is ook niet gezond. Dat zijn allemaal de onderwerpen. In de Kamerbreed komt FNV-voorzitter Ton Heerts langs. En om 12 uur krijgt u een live verslag van de aankomst van Sint en de Hoofdpiet in Groningen. Veel plezier vandaag.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 De HEMA heeft een conflict met zijn franchisenemers. Er is onder meer ruzie over de prijs die franchises moeten betalen... voor brood en gebak en over marketingkosten waar ze moeten meebetalen. De Volkskrant heeft een brief van HEMA-directeur van Zetten in handen... waarin hij klaagt over de aanvallende toonzetting van de vereniging van franchises... en over constante dreigementen met langdurige en kostbare procedures.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half negen. Hartelijk welkom bij de nieuwsshow. Tot elf uur zijn we bij u. Om negen uur ontvangen wij Marcel de Haas. Hij was hier vaker, want hij is defensiespecialist, Ruslandkenner... en had altijd een column in het reformatorisch dagblad. Maar dat mocht opeens niet meer. Waarom? Omdat hij is gescheiden. En ook uit de SGP is hij gestapt. Een, een, een bizar verhaal. Hij komt het zo vertellen. En dan gaan we met Willem Post terugkijken... op de moord op president Kennedy, vijftig jaar geleden. Er wordt steeds minder brood verkocht. Hoe komt dat? Omdat mensen denken dat het slecht is koolhydraten, de voedselzandloper, eh, maffia zullen we maar zeggen. Wij krijgen een bakker op bezoek, Menno Toen, die dat een goede ontwikkeling vindt. En als laatste onderwerp de opmars van de bitcoin. Om 10 uur komen Cecil Narings en Arno Kantelberg. Die hebben een rubriek in de Volkswagen Magazine Smaak waar ik altijd als eerste naar grijp. Heerlijk vilijn, goed geschreven. Het gaat over de kleding van BN'ers. Daarna de verzwegen, zeg maar, gecensureerde oorlog in Nederland. Indië. Eh, Onno Blom bespreekt de boeken onder andere... veel van Sees Notenboom en als laatste onderwerp... De Liefde voor Vinyl met Robert Haagsma. Zometeen VPLUS, een manier voor ouderen... om toch comfortabel te kunnen leven. Maar eerst gaan we naar iets verontrustends. Precies, want in steeds meer Europese ziekenhuizen komen infecties voor die worden veroorzaakt door bacteriën... die resistent zijn, zelfs tegen de sterkst werkende antibiotica. Blijkt uit een onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen. En het gaat met name om een darmbacterie die urineweginfecties... longontsteking en infecties in de bloedbaan veroorzaakt. Over dit alarmerend bericht gaan we praten met een van de onderzoekers... Alex Friedrich. Hij is hoogleraar Medische Microbiologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt allemaal behoorlijk ernstig. Nou, het is uh, natuurlijk ook ernstig. Uh, aan de ene kant gaat het over zorggerelateerde infecties... dus ziekenhuisinfecties, uh, maar ook infecties buiten het ziekenhuis. En uh, dat blijkt nu uit dat onderzoek te komen... dat er steeds meer infecties ook buiten het ziekenhuis... Uh, niet meer echt behandelbaar zijn met antibiotica. Er wordt al heel lang door uw beroepsgroep... wordt daarvoor gewaarschuwd... wees voorzichtig met het gebruik van antibiotica... want als we zo doorgaan... dan worden allerlei bacteriën resistent. Dat stadium zijn we dus nu genaderd. Nou, het is zo dat wij... het worden antibiotica in ziekenhuizen... in artspraktijken... maar ook in het landbouw gebruikt. En dat is een boemerang die altijd weer terugkomt. En dat sinds 20, 25 jaren. Het is zo dat wij nog steeds antibiotica hebben om uh, ernstige infecties te kunnen behandelen. Maar nu blijkt het uit het onderzoek van het ECDC in Stockholm... en ons onderzoek hier, dat er steeds meer bacteriën zich verspreiden... waartegen we eigenlijk geen antibiotica meer hebben. Uh, en, uh, of nog antibiotica, maar die echt niet goed zijn, ook voor de patiënt. En uh, dat is nieuw, dat het uh, toch zo verspreid is... dit soort van panresistente uh, micro-organismen. Ja, waarom werkt antibiotica niet meer? Dat is een heel goede vraag. Deze micro-organismen willen natuurlijk ook overleven. En die, proberen, die hebben mechanismen ontwikkeld. En ontwikkelen mechanismen dat kan binnen een paar dagen, binnen een paar weken... om resistent te zijn dat het antibioticum eigenlijk niet meer werkt... en niet meer in de staat is om de bacteriecel te kunnen doden... En uh, een keer, uh, als het een keer lukt, dan is het voor deze micro organismen heel makkelijk... om van mens op mens te kunnen worden overdragen... vooral daar waar heel veel antibiotica worden gebruikt. En dat is niet alleen in het ziekenhuis. Maar in dit geval is het een micro organismen die inderdaad... vooral in zorginstellingen zich verspreidt. Ja. Dus uh, als ik bijvoorbeeld in mijn leven heel weinig antibiotica heb genomen... dan heb ik er eigenlijk niets aan. Want op het moment dat ik in een ziekenhuis kom en besmet word... dan ben ik even goed te klos. Ja, maar dat is toch uh, eerst maar heel goed. Daarmee bent u waarschijnlijk uh, niet drager in de darm van dit soort uh, van bacteriën. En dat is eerst maar het meest belangrijke. Dan hangt het nog ervan af uh, hoeveel antibiotica in het ziekenhuis aan anderen wordt gegeven. En hoe goed de hygiëne is die kan voorkomen dat... Uh, en infectiepreventie, dat dan via handen van personeel... of via oppervlakken uh, de micro-organismen dan van andere patiënten... bij u terechtkomen. Dus het is niet alleen het gebruik van antibiotica. Het, is eigenlijk, het zijn eigenlijk drie pijlers waarop alles staat. En, uh, het is een, het gebruik van antibiotica, het is de infectiepreventie... <kuggen> en er zijn, ik noem dat de ogen voor het onzichtbare... Dus medische microbiologie en infectiologische kennis om uh, te kunnen handelen voordat de overdraging gebeurt. Ja, dus het maakt wel iets uit of je weinig of geen, veel antibiotica hebt genomen in je leven. A absoluut, okay. absoluut. En dan zien we in het onderzoek: 38 landen hebben hier deelgenomen. En het is niet zo dat overal in Europa het gelijk um, erg is. Um, het is zo dat we, hier in Nederland valt het nog best wel mee. Uh, we hebben hier uh, lagere uh, percentages dan andere landen. Ons buurland in Duitsland bijvoorbeeld. Die hebben duidelijk meer uh, multiresistente micro-organismen. En hoe komt dat? Dat is precies dat wat ik net zei. Uh, vooral die ogen voor het onzichtbare. Het weten wanneer uh, het gebeurt. Dat hebben ze daar niet meer in de ziekenhuizen. En dat betekent aan de andere kant. We kunnen het van elkaar ook leren in Europa. Best practice van elkaar leren. Ja, de, het is natuurlijk al een... Uh, uh... Langdurige wedloop tegen dit soort resistentie. Uh, er zijn dan uiteindelijk altijd weer toch nieuwe antibiotica uitgevonden. En ik neem aan dat men daar op het ogenblik ook mee bezig is, of niet. Nou ja, nu wel weer. Dat was uh, maar voor de afgelopen 15, 20 jaren niet zo. Maar oh, dat was niet nodig? Uh, uh, ja, men dacht uh, nou, in de jaren 60: we hebben het wel, dat hoofdstuk van de infectieziekte, dat kunnen we sluiten. En uh, we hebben eigenlijk antibiotica, dat was het nu. En dat bleek natuurlijk niet zo. En de resistente antibiotica uh, uh, verspreiden zich. En het was zo dat uh, aan de. Uh, dat niemand eigenlijk ook interesse had dan nog antibiotica te ontwikkelen. Uh, en nu hebben we heel veel resistenties. En uh, nu werd er sinds een paar jaar gezegd... nou, we moeten ook weer nieuwe antibiotica ontwikkelen. Maar als we vandaag iets met elkaar uitvinden, dan doet het maar tussen 10 tot 20 jaar, mm -hmm. dat het echt uh, uh, grootschalig kan worden gebruikt wereldwijd. Dus antibiotica onderzoek, dat loopt uh, behoorlijk achter. Dat loopt behoorlijk achter en er moet heel veel gebeuren. Uh, we, en we hebben ook niet uh, uh, de antibiotica zoals nu uh, ontwikkeld werden tot nu toe. We hebben intelligente antibiotica, uh, die met al die kennis en uh, moderne technologie, ook nanotechnologie, die precies weten wat zijn de resistente uh, micro-organismen of waar zijn de gevaarlijke micro-organismen en de gewone micro ook aan het leven laten. Oh. Is het een interessante tak voor de farmaceutische industrie... of is er geen droogbrood aan te verdienen? Nou, uh, uh, wij zien dat de farmaceutische industrie wereldwijd er eigenlijk geen groot interesse in heeft. Omdat, uh, a, geef je zo'n antibioticum maar een paar dagen, twee weken, misschien drie weken, maar daar moet je stoppen. Dan geef je het te lang of te veel, dan worden de beestjes resistent daartegen. Dan werkt het uh, product niet meer. En dan komen ook nog zo'n artsen, microbiologen zoals ik langs en zeggen altijd: niet geven, niet geven. Hmm. Dus uh, daar uh, zou ik als industrie ook niet direct interesse in hebben. Hmm. Bij de vaccinaties wordt ook een methode gevonden om incentives voor de. Ince uh, industrie te creëren. Maar u zegt niet geven, niet geven. Maar wat, wat doet u dan? Dat is... Nou, Alleen maar geven wanneer het echt zou moeten. En dat is het. Je zou natuurlijk, als je een product hebt, dat het vaak wordt gebruikt. En dan in het geval van een patiënt hoef je niet altijd te geven... geen profylaxe, of je mag stoppen of een ander antibioticum. En dat doen wij op basis van ons diagnostiek. We noemen dat antibiotic stewardship. En dan komen we en zeggen, nou, dit hier stoppen, een ander antibioticum beginnen. Maar we proberen natuurlijk als microbiologen... alleen maar antibiotica aan de patiënt te geven wanneer het echt uh, moet. En wanneer het niet moet, moet, dan stoppen wij, of hoeft, dan stoppen wij. Hebt u het idee dat mensen, als ze geen antibiotica zouden krijgen... misschien op eigen krachten ook nog af vaak bovenop zouden kunnen komen. Dat is waar, dat wordt vaak gezegd. Ik moet zeggen, hier in Nederland valt het wel mee. In andere landen in Europa is het zo dat ze echt patiënten naar de patiënt gaan... en zeggen, nou, ik wil mijn antibioticum weer hebben. Ik moet maandag weer functioneren. Geef me maar die pil die mij weer gezond maakt. Terwijl het misschien een virusinfectie is waar het sowieso niet helpt. Ja. Dus, uh, maar dat zien wij ook. Maar ik moet zeggen, mensen en patiënten in Nederland... Uh, die zijn heel goed geïnformeerd. En ook de huisartsen. En uh, daarom denk ik dat we, hier, dat we ook een soort van role model voor Europa hebben... hoe wij met antibiotica in de zorg en in ziekenhuizen... huisartspraktijk uh, omgaan. Ja, want uh, het onderzoek is uitgevoerd in 38 landen. Waar is het het slechtst gesteld? Nou, uh, iedereen denkt natuurlijk, ja, in het zuiden van Europa is het misschien ja. net slecht... Dat is ook waar. Uh, landen zoals Griekenland, in Italië. Uh, Griekenland en Italië hebben meer problemen. Maar ook Duitsland en Ierland en Engeland. Dus die liggen niet echt aan de Middellandse Zee. En hebben uh, bijna gelijk grote problemen. Of gelijk grote problemen uh, dan uh, Griekenland en Italië. Dus het is uh, niet alleen de landen waar iemand zegt die hebben sowieso problemen, die hebben dat ook. Nee, ook onze buren uh, en ook uh, in Engeland en Ierland. En u zegt Nederland komt als beste uit de bus of zijn er nog andere landen die het nee. beter doen wat dat ja. betreft? Zoals altijd is er weer nog een be betere ja, jongetje in de maar, klas. Ja. <laughs> We moeten naar de betere jongetje in de klas kijken. En, uh, nou, in Scandinavië ja. uh, en ook IJsland. Uh, daar doen ze het wel uh, voor gedeeltelijk toch beter dan wij. En uh, daar moeten we nog kijken waarom dat ligt. Uh, misschien ligt het toch daaraan dat wij in de zorg heel goed omgaan met antibiotica. Maar buiten zorginstellingen, uh, bijvoorbeeld landbouw, daar kunnen we nog steeds beter worden. Maar goed, dit is een constatering die is vrij helder. Maar het is waarschijnlijk wachten op een epidemie dat echt veel mensen overlijden voordat je uh, en regeringen en ziekenhuisdirecties en de farmaceutische industrie allemaal op één lijn hebt. Want uiteindelijk zal dat toch moeten, neem ik aan. Ja, ik denk dat uh, de awareness is hier belangrijk is. Daarom wordt ook maandag door de Europese uh, instituties... de European Antibiotic Awareness Day uh, uh, um, georganiseerd... Uh, elk jaar op 18 november. En uh, daar wordt over nagedacht. En in het kader daarvan is dat onderzoek ook gepubliceerd door Stockholm... Um, uh, uh, we moeten hier even kijken, daar, is een, uh, uh, uh, da, daar gebeurt iets... en de gewone statistiek die we elke, elk jaar verzamelen met elkaar... die laat dat nog niet zien. Maar dat onderzoek wat uit Groningen nu komt... samen met 38 collega's in 38 landen... Uh, toont aan dat het alleen de spits van de ijsberg is die wij zien. En keer kijken we dieper. Um, komt er nog wel een grotere ijsberg... Dus uh, de awareness moet overal. Het is iets wat niet één uh, sector kan uh, oplossen. Het is in ge gemeenschappelijk, maatschappelijk belang die we met elkaar hebben. Hebben we over twintig jaar nog antibiotica voor uh, uh, de generaties A, de silver generation. Uh, met een vergrijzende maatschappij die natuurlijk meer zorginstelling contact heeft. En meer zorggerelateerde infecties. En daarmee natuurlijk ook uh, meer antibiotica nodig heeft. Wat doen we nu de volgende vijftien jaren? Om daar nog genoeg uh, behandelingsmogelijkheden te hebben, naast het ontwikkelen van antibiotica, moeten we vooral ons preventie. Die wij in het land, en nu spreek ik maar over Nederland, dat wat wij als bijzonder, waar iedereen in Europa naar ons kijkt en zegt: hé, hey, hoe hebben jullie dat georganiseerd de afgelopen 20 jaar? Overal in zorginstellingen: artsen-microbioloog, artsen-infectioloog, deskundige infectiepreventie. In Duitsland zijn er maar nog in 5% van de ziekenhuizen artsen-microbioloog, 95% werkt zonde. Nou, dat kan niet goed gaan. Dan ben je blind in de behandeling van de patiënt. En dat hebben we heel goed hier gedaan, ik hoop. Dat we ook zo goed blijven en dat andere landen van ons kunnen leren. Ja. Kijk, theoretisch was dit natuurlijk al, al jaren duidelijk dat dit uh, zou gebeuren. Stuggen nog, uw beroepsgroep heeft niet anders gedaan dan er al jaren en jaren op getimmerd. Rinken van de Brink heeft pas nog een boek uh, verschenen. Maar is het nou eigenlijk zo dat, dat u uh, uh, uh, nu, dus eigenlijk de bevestiging in de cijfers voor het eerst ziet? Nou, wij, nou, wij, wij zien natuurlijk, omdat wij die artsen zijn die dat onzichtbare zien... de micro-organismen uh, en ook de, de, wat daar gebeurt... Uh, we zijn wel bewust altijd van het feit geweest dat wat we nu zien is dat bijzonder resistent en echt niet meer of bijna niet meer te behandelen bacteriën uh, zich verspreiden. Ik denk dat het natuurlijk een expertkennis is en die moeten ja. wij deze awareness naar het publiek brengen en discussiëren en duidelijk maken wat zijn de kansen om daar naartoe te gaan. Het is ook geen paniek, het, is, het gebeurt eerst maar niet, er is geen gevaar voor de volksgezondheid vandaag. Uh, er zijn wel patiënten die worden opgenomen uit het buitenland waar we heel snel moeten reageren. Maar ik, het is belangrijk om de awareness te hebben. Het wordt bijvoorbeeld daarover gesproken in het land, om eh, eh, zoals in buurlanden eh, ja, eh, de preventiemaatregelen te concentreren, eh, alleen maar nog op vijf locaties of een paar locaties in het land eh, microbiologische diagnostiek te doen. En, nou, dan dan krijgen we problemen. Dan hebben we niet met de ogen voor het onzichtbare daar waar de patiënt is. En dan eh, zou er echt een gevaar kunnen worden. Maar meneer Friedrich, wat doet u nou met een patiënt... die dus inderdaad in bezit is van zo'n uh, resistente bacterie? Want u kunt dus eigenlijk niks meer dan. Nou, Eerst maar zo dat alleen maar één onder tien van diegenen die het in de darm dragen een infectie ontwikkelen. Dus als die nog niet in het ziekenhuis ligt, niet beademd wordt, niet geopereerd of niet getransplanteerd, dan wordt de patiënt ook niet ziek van. Dan dragen wij deze bacteriën met uh, ons en dan gebeurt ook niets. Eerst maar belangrijk om het te e e ontdekken, op te sporen. Kun je het, dus komt het makkelijk patiënt... ontdekken dan? Nou, artsen en microbiologen kunnen dat en infectiologen. Dus als een patiënt uit het buitenland komt, wordt die bij ons ook gescreend, we zeggen dat, diagnostiek gedaan, mm. terwijl die nog niet ziek is. Nou, dan weten we meteen binnen um, één dag of drie dagen um, uh, dat die drager is. Dan kunnen wij A, met de patiënt goed omgaan, ontwikkelt die een infectie na een operatie? Daar kunnen we meteen toch nog het laatste of, uh, of de twee laatste antibiotica die er zijn meteen gebruiken en niet met gewone standaard die dan niet werkt. Uh, en dat ook aanbevelen aan de uh, hoofdbehandelaar, dat die weet, oh, let op, hier is iets bijzonder En we kunnen maatregelen nemen dat die zich niet verspreidt uh, op andere patiënten die ook op die IC of in een ziekenhuis liggen. Dat, dat noemen we search and follow. En uh, dat werkt heel goed. En, en, en, en, en daarmee moeten we natuurlijk ook kijken bij de patiënt zelf. Uh, gaat die ook weer terug naar huis of naar een, een andere zorginstelling, dat die keten van preventie dat die bestaan blijft... totdat door uh, um, uh, de natuurlijke uh, groei van andere bacteriën... ook die uh, resistenten niet meer uh, uh, zo snel kan groeien. Die kan vooral snel groeien als er antibiotica worden genomen. Oké. Okay. Hartelijk dank voor de uitleg. Eenvoudig is het niet, maar u heeft het een stuk duidelijker gemaakt. U hoorde... Ja, ik Mik medisch microbioloog Alex Vriedig... van de, het Universiteit Medisch Centrum Groningen. Hartelijk dank. Wat als je zelf niet meer naar de deur kunt lopen als de bel gaat? Als je de gordijnen niet meer dicht krijgt? Als je het heel warm hebt, maar je kunt de thermostaat niet meer bereiken? Ofwel, wat als je vanwege dit soort onoverkomelijke problemen... niet meer thuis kunt wonen, maar dat nog wel graag zou willen? Dan is er VPLUS. En bij ons de gast is de bedenker ervan, Gijsbert van der Linden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wat is het idee van VPLUS? Ja, het idee is eigenlijk ontstaan door mijn ouders. Uh, uh, toen mijn ouders uh, ouder werden en steeds meer zorg en aandacht uh, uh, mm. gingen vragen... Uh, uh, mijn moeder begon te dementeren. Uh, mijn vader steeds meer fysiek uh, problemen kreeg. Dan uh, nou had ik zo graag daar een apparaat in huis gezet... Uh, waarmee mij mijn moeder uh, heel eenvoudig kon zien van als het schemerde... of het ochtend of avond was, wat voor dag van de week het was. Uh, waarbij ze een signaaltje kreeg als ze de medicijnen moesten innemen. Uh, waarbij mijn vader de gordijnen kon opendoen... toen hij niet meer mm -hmm. uit zijn bed uh, kon komen uh, uh, zonder hulp van, uh, van derden. Uh. Maar dan heb je toch meestal wel zorg, of niet... Ja, natuurlijk. Maar uh, zorg met name ook als mantelzorger. Zorg om je ouders... Uh, op het moment dat je, dat je niet, meer, uh, niet altijd in de gelegenheid bent om langs te gaan... en veel mantelzorgers, familiemantelzorgers, wonen op grote afstand... dan is het heerlijk om af en toe ook met een Skype-verbinding... bijvoorbeeld even te kunnen zien hoe het gaat... even ja. te kunnen praten met elkaar. Niet alleen over telefoon, maar ook met een beeld uh, erbij. Dat was het idee waarmee we uh, begonnen zijn. Ja. En toen hebt u een soort computer ontworpen, want, toch? Ja, daar komt of het op meer. is een beeldscherm? Het is een beeldscherm. Het lijkt op een iPad. Maar dat is het ook weer niet. Dat wil zeggen, het draait zelfs ook op een iPad. ons systeem. Maar onze doelstelling was... dit moet bereikbaar zijn, bruikbaar zijn voor echt iedereen. Ook die beginnende dementerende die al 85 is... die nog nooit een computer heeft gezien... nog nooit een toetsenbord heeft aangeraakt. Ook die moeten mee uit de voet kunnen. Want dat is natuurlijk het probleem. Zo iemand die denkt, hoe? Daar, daar kan ik niks mee. Daar heb ik niks mee. Zo'n beeldscherm, dat, dat, dat wil, wil ik ook niet meer. Daar, daar zit een soort weerzan, weerzin in. Misschien niet bij iedereen, maar bij sommigen. Ja, en, en als je kijkt naar de meeste computerapparatuur die je, die je om je heen ziet... dan kan ik me er ook alles bij voorstellen. Als je nog nooit een computer hebt gezien... en je, je gaat dan ineens zelfs met een, een iPad... wat dan toch een heel vriendelijk apparaat is, mee werken... dan gaan er allerlei dingen mis. Je hoeft maar een veeg een keer verkeerd over scherm te doen... en je ziet iets heel anders voor je. Je hoeft maar een knop te lang in te drukken Maar en, Wat en heeft u dan verdwijnt. bedacht voor uh, de oudere medemens... om dat wel toegankelijk te maken? Uh, het idee van de iPad volgend... een scherm, een aanraakscherm... Uh, met heel eenvoudige bediening... grote knoppen... Uh, uh, dusdanig dat inderdaad... iedereen uh, dat kan... En er zijn altijd dingen die wat lastiger zijn om te doen. Bijvoorbeeld de instelling. Welke, welke, welke functies zitten achter welke knop? Welke knoppen wil je zien? Alleen dingen die je niet wil zien, niet nodig zijn, ook niet laten zien. Zorg dat ook mantelzorgers, mensen om de ouderen heen, dat kunnen inrichten. Kunnen bepalen van, oké, okay, die functies die zijn belangrijk voor oma. Oma wil met die en die personen kunnen skypen. Dan krijgen die personen een knopje op het scherm met een foto erin... om dat heel eenvoudig te kunnen doen. Dus dan hoef je alleen nog maar op die foto te drukken van die persoon wie je wil scuipen en dan gaat het. Uh, en je kan ook bijvoorbeeld een vakje aanklikken met waar gordijnen op staan. En dan druk je daarop en dan gaan de gordijnen dicht. Zo. Ja, precies. Ja. En uh, u denkt dat dat uh, wel gaat werken. Hebt u het ook uitgeprobeerd bij uw ouders? Ja, bij mijn ouders helaas niet. Die waren al overleden voordat, oh. uh, voordat ik hiermee begon. Ik had het daar graag geplaatst, maar het idee is later ontstaan. En uh. mijn drie collega's hebben we op een gegeven moment gebrainstormd over wat zijn de, de mogelijkheden van. Vanuit onze achtergrond, alle drie een IT-achtergrond, om de, de problemen die in de zorg zijn, om die op te pakken. En daar is dit idee uitgekomen, dit idee opgepakt. Daar hebben we een bedrijf van gemaakt en dat is nu Plus. En zijn er al reacties? Want uw ouders zijn dan helaas overleden. Maar hebt u het bij andere oudere mensen uh, uitgeprobeerd? Ja, zeker. Uh, pilots gedaan. En, en, en, en dan is het gewoon heerlijk om te zien... Van hoe inderdaad zo iemand die uh, best wel wat vrees heeft voor zo'n raar apparaat... hoe die dan achter dat scherm zit... en, en voor het eerst een Skype-verbinding heeft met een kleinkind. Uh, zeker als die in het buitenland zit en, en ze zien elkaar niet vaak... Uh, dat is echt hartverwarmend om te zien hoe zo iemand ermee omgaat. En dan helemaal de trots van die persoon. Van kijk, dat heb ik zelf van elkaar kunnen krijgen. Ik heb op die knoppen gedrukt. En ik heb die verbinding met mijn, met mijn kleinkind uh, gemaakt. Maar dan moet er dus iemand komen in eerste instantie... die ze uitlegt hoe, het, ook, hoe simpel het ook is, hoe het werkt. Ja. Uh, wij gaan ervan uit dat dat de mandelzorg, de familie eromheen... daar een belangrijke rol uh, in speelt. Oh. Uh, dat die, uh, zeg maar, de ouderen daarin begeleidt. En ook ja, dat menu wat erin zit, die skypecontacten, fotootje uploaden daarvoor, uh, dat die dat voor zijn rekening neemt. Uh. Maar ik gaat het ook. Ik kan me voorstellen, zeker als het over beginnende uh, dementerende gaat. Dat dat ook niet altijd goed gaat. Dus ik denk, ik wil Skypen met mijn kleinkind en opeens ga je gordijnen. Dicht. Zal ik, nou ja, dat soort situaties. Ik, ja, dan... nou, in de eerste plaats. Uh, Ondervangen we dat natuurlijk door, de, door die knoppen heel groot te maken. Heel duidelijk met plaatjes erin enzovoort. Maar heel belangrijk ook is dat men zelf kan bepalen wat er bij elkaar op zo'n scherm staat. Als, als dat heel verschillende dingen zijn en, en je ziet dat mensen daardoor in de war raken. Dan zet je dat in heel aparte menus. En je zorgt ervoor dat ieder menu heel simpel is. En alleen die dingen bevat die echt relevant zijn voor de ouderen. Ja, want met name als je natuurlijk geestelijk achteruit gaat... Is, is dat natuurlijk een probleem. Dan heb je al met het begrip menu... denk je al aan aardappels met eh, draadjesvlees. vlees. Ja, dus, dus daar, in die termen praten we niet met de ouderen. Hè. Dat leg je wel uit aan de mantelzorgers mm -hmm. die dat in moeten richten. De ouderen is gewoon, als je dat wilt doen, druk je op dat, dat plaatje... Hoe minder mensen zeg maar, in staat zijn dingen op te pakken, hoe minder functies je erin zitten, hoe minder knoppen erin zitten, hoe makkelijker het te bedienen is. Ja. Wat, wat, wat kan je nou allemaal oplossen op deze manier? Ja, een groot aantal functies. Ik noemde dus al de, de beeldcommunicatie met, mm -hmm. met de familie, ja, maar, maar ook met helder. de zorg. Ja. Uh, maaltijdservice kan je mee doen, allerlei zaken in de, in de, in de welzijn. Hoe maaltijdservice, dat, dat ding zal toch niet opeens je, je, je bistuk uitreiken. Uh, nee, maar uh, als je kijkt in zorginstellingen zijn er vaak uh, aan kruislijstjes om te bepalen wat je om aan te geven wat je als maaltijd wil. Ja. ja, dat zijn tekstjes met die je vaak niet zoveel zegt. Maak er een plaatje van hoe dat eruit ziet en en en, en klik erop. En en die maaltijd wordt Dus dan gezorgd. is er een verbinding met tafeltje, dekje of zo. Bijvoorbeeld. ja. Oh ja. Ja, want dat is natuurlijk wel zo. Je moet, er moeten allerlei uh, verbindingen zijn. Denkt u, denkt u nou, die zorg die wordt steeds duurder. Uh, uh, dit is voor ouderen goed. Je kan ook denken, ja, dan moeten ze weer een apparaat aanschaffen. Dat kost juist weer meer geld. Integendeel zou ik zeggen. Veel van dit soort dingen kunnen je, kun je ook besparen aan, aan, bij alle betrokkenen. Ouderen zelf. Kijk, denk eens aan, aan mensen die familie in het buitenland hebben. De telefoonrekening wat je daar aan kan besparen. Op het moment dat je dat gaat via Skype gaan doen. Denk aan de zorginstellingen. Zowel de mantelzorgers als de formele zorgers. De reiskosten die ze kunnen uitbesparen. Als de dingen waar je niet echt fysiek bij aanwezig hoeft te zijn. Als je dat via een beeldscherm kan doen. Wordt het vergoed door zorgverzekeraars? Uh, ja, we praten over de kosten zijn laag. Uh, we, uh, dit soort zaken vinden wij dat echt in de sfeer van consumentenprijzen moeten, moeten zijn. Uh, een, een schermkost niet meer, uh, is minder uh, dan een, een, een doorsnee laptop. Uh, de abonnementskosten zijn lager dan de eerste beste in internetabonnement of uh, telefoonabonnement. Uh, dus wij gaan ervan uit dat iedereen dat zou moeten kunnen... Uh, Heeft u daar gesprek over met de zorgverzekeraars? Uh, ja, uh, zorgverzekers hebben daar natuurlijk zelf ook uh, moeite mee... van hoe daarmee om te gaan. Hoezo? De, de regels van de overheid uh, veranderen ieder moment. Uh, dat, uh, dat is niet bevorderlijk voor het zelfvertrouwen van de zorgverzekeraars... Uh, en het investeringsbereidheid uh, aan die kant. Uh, maar er is grote belangstelling om dit soort zaken op te pakken. Iedereen realiseert dat er dingen structureel moeten veranderen. Uh, zoals het nu gaat, kom je er niet door de zaken 10% minder te doen. Uh, het moet echt anders. En, en dit soort zaken is veel belangstelling voor... om. Uh, om daar een andere insteek aan te geven, hoe je dat soort dingen oppakt. Ja, je kan voor de thuiszorg, kan je natuurlijk een behoorlijke besparing doen, omdat je er inderdaad veel minder regelmatig naartoe moet. Ja, precies. Toch? Ja. Dat, is, dat lijkt me een sterk argument. Maar als, ja? je, als je het daarover hebt, met zorgverzekeraars, wat zeggen ze dan? Nou, er is zoveel aan het uh, veranderen, ik uh, zou het allemaal niet weten nu. Nou, met zorgverzekering speelt we nog een algemene punt. Want dan heb je gewoon het punt van de algemene kosten. Uh, kijk, iemand die lekker in zijn vel zit en iemand die goed sociale contacten onderhoudt uh, en een onderdeel blijft maken van de maatschappij, uh, zo iemand die vraagt ook gewoon minder zorgkosten. Dat realiseren de zorgverzekeraars zich, zich heel goed. Het uh, betekent dat de kosten voor hun naar beneden gaan, ja. de premies naar beneden, wow. en dat vinden we allemaal fijn. Hoe, hoe duur is dat ding? Uh, nou, wat ik zeg, een scherm is, is, is minder dan een ja, doorsnee laptop. Wat, wat noemen ze prijs? Ja, uh, b, b, b, b, b, denk aan een orde van grootte van 500 euro, iets in de geest. Ja, ja. Maar goed, het andere argument is natuurlijk dat de mensen juist behoefte hebben aan menselijk contact. En als ze alleen nog maar achter zo'n scherm gezet worden, ja. Dat ik kan me voorstellen dat daar ook weer kritiek op komt. Nee, natuurlijk niet alleen, alleen achter het scherm. En zeker als je praat over de zorg... er zijn natuurlijk een heleboel handelingen waar je gewoon ter plekke moet zijn. Dat ja. blijft zo, daar kunnen wij niks We aan kunnen doen. Je kunt niet nee. je steunkousen aantrekken. Nee, FI bijvoorbeeld niet. Nee. Maar er zijn een heleboel andere activiteiten. Zeker als je ook kijkt naar mantelzorgers. Als ik zelf kijk naar mijn eigen ervaring. Hoe vaak je eigenlijk zegt van... eigenlijk had ik er nu even willen zijn daar bij mijn ouders... Maar ja, uh, dat kan niet altijd. Uh, je zit niet altijd in de buurt. Uh, nee. En dan is dit een, een, een, een, een prima alternatief. Uh. Goed, u gaat de komende week staat u op de Smart Homes beurs he, met dit uh, product. Klopt. Ja. ja. Is er al eigenlijk al veel belangstelling of nog niet zo? Dat... Ja, de smart homes, woensdag en donderdag in Eindhoven. Het Evaluon, altijd een hele leuke beurs, goede sfeer. Ook veel belangstelling vanuit de zorg. En ik moet zeggen, dat we staan er nu een aantal jaren... en hebben daar heel veel aanloop, juist vanuit de zorgsector... om die integratie van dit soort faciliteiten met de demotica... om dat te kunnen bekijken hoe dat kan. Wat zegt u, demotica? Demotica, dat houd, heeft te maken met alles in en om het huis... het regelen oh, ervan, okay. het aansturen ervan, enzovoort. Dan weten we dan. Ook weer. Ja. Nou, dank u wel. We spraken met Gijsbert van der Linden. Het ging dus over de oudere iPad. Zo noemen we het dan maar even. V-heet hij. Als u meer informatie wilt, kunt u terecht op onze site newshop.nl. Graag gedaan. WK, kwalificatievoetbal op Radio 1. Vanmiddag om kwart over 1. Dan moet hij erheen gaan en dan gaat hij er niet in. Nederland, Japan. Rapper 3-2. Internationaal voetbal. En NOS langs de lijn. Vanmiddag om kwart over één. Radio 1.